Clemens Peters met het NOS Journaal. De Turkse minister, elke Turkse president Erdogan... heeft Nederland opnieuw hard aangevallen. Premier Rutte zei vanmorgen dat hij dat niet van plan is... om excuses aan te bieden. Het grootste probleem is volgens Rutte dat de Turkse regering... het steeds heeft over Turkse staatsburgers in Nederland. Het zijn Nederlandse staatsburgers, zei Rutte. Actrice Kitty Courbois is overleden. Ze stond meer dan 50 jaar op de planken en ze speelde grote rollen op het toneel, tv en in de film. Ze speelde in series als Het Wassende Water, Spijkerhoek en Dr. Tines. In films als Ophoop van Zegen en behoorde tot de vaste kern van toneelgroep Amsterdam. Kitty Courbois overleed gisteren aan de gevolgen van een hersenbloeding. Ze is 79 jaar geworden.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 Rijkswaterstaat verwacht de rest van de dag ernstige verkeershinder op de A1 en de A6 richting Amsterdam door geplande werkzaamheden. Bezoekers van de wedstrijd Ajax FC Twente kunnen daarom beter omrijden via Utrecht. De wegwerkers hebben meer ruimte dan verwacht nodig om de werkzaamheden uit te voeren. En daardoor zijn er minder rijstroken beschikbaar voor het verkeer. Er wordt gewerkt bij de knooppunten Diemen en Muiderberg. In de Eredivisie heeft Willem II thuis gewonnen van Pek Zwolle. Voor rust scoorde Valkenberg 1-0 en vlak voor tijd beslist de Haaien het duel. Door de overwinning is Willem II nu negende. Pek Zwolle blijft op de dertiende plaats staan. Het weer vrij zonnig, vooral in het westen wat bewolking. Het is vandaag 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen en de dagen daarna verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A1 richting Amsterdam vanuit Amersfoort tussen Naarden en knopen Diemen. Op de A6 Lelystad Muiden, drie kwartier vertraging tussen Almere en knopen Muidenberg. Op de A8 staan Amsterdam bij Knoopend Zaandam 2 kilometer. Door werkzaamheden staat de rechterrijstrook dicht. En ook gaat het op diverse plaatsen langzaam op de A27 Almere Utrecht. Vooral stukjes Almere en Huizen. Tot zover de verkeers... U heeft een bril nodig...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 We'll In de zon is het lekker warm vandaag, heerlijk. En dan genieten we natuurlijk met z'n allen van een graadje of vijftien op dit moment uh, hier in Salford. We kunnen bijna wel spreken van Summer in the City, uh, Albert-Jan. Uh, bijna wel, uh, bijna wel ja. Ja. De lente hebben we in ieder geval uh, te pakken. De zinger van uh, Joe Cocker. Het is even na drie uur, welkom terug bij Salford op zondag met in dit uur het volgende. Ja, terwijl de jazzliefhebbers momenteel genieten van jazz op concertmatige basis in de krocht met het trio Johan Clement, gaan wij het tweede uur in van hier live vanaf de tolweg 10a met een prachtig zonnetje op de achtergrond. Wat gaan we doen? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand, want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp. En die evenementen verdienen uw aandacht. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort... en volgen we natuurlijk de wedstrijden in de eredivisie... zoals die uh, vanaf half drie zijn begonnen. Tussenstanden en wellicht ruststanden. En voor de rest wat verder nog ter tafel komt. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om het komende uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. En dat kijken doe je via www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Over het voetbal, over John kan ik vertellen dat Feyenoord voorstaat tegen AZ. Momenteel 2-0 al daar oh, bij die nee. wedstrijd. We houden ze voor je in de gaten in dit uur. en de Masonettes in Hardak Avenue. radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. En hier is Adele. Deze dame Adele scoort hits na, hit na hit, na hit, na hit. Het gaat maar door en ook uh, Warren on the Bridge is weer een uh, groot hit geworden hier in Nederland. Je bij Zandvoort op zondag. Er gaat een uh, bijeenkomst komen voor uh, de bewoners uit de Haltestraat en omgeving. Klopt, bijeenkomst voor bewoners Haltestraat en directe om omwonenden. <coughs> in de <Haltestraat, coughs> in de directe omgeving van de Haltestraat bevindt zich het uitgangscentrum van Zandvoort. Dit leidt wel eens tot overlast voor de bewoners en de directe omwonenden van de Haltestraat. Om mogelijke overlast zoveel mogelijk te voorkomen en aan te pakken... is een jaar geleden de werkgroep Haltestraat en Omstreken in het Leven geroepen. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken organisaties... bewoners, politie, horeca en de gemeente. Om terug te blikken op het afgelopen jaar organiseert de werkgroep... aan de vooravond van een nieuw seizoen een bijeenkomst voor bewoners...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 De bijeenkomst is aanstaande maandag 13 maart om 7 uur en de inloop is van kwart voor zeven in de raadzaal van het gemeentehuis en de ingang is via het bordes van het gemeentehuis. Dus aanstaande maandag 13 maart vanaf 7 uur inloop vanaf kwart voor zeven in de raadzaal... De bijeenkomst voor bewoners Halterstraat en directe omwonenden. En zijn ze allemaal uitgenodigd? Ze zijn allemaal schriftelijk uitgenodigd. Oké, okay, dus aankomende maandag 7 uur in het raadhuis hier in Zandvoort. Ja, bij het zonnige weer, hoort fransstalige muziek. Hier is Gillian Clark en Hélène. Satin noir sur son teint blanc. A ja. vous, peignoir, que c'est troublant. A vous, c'est troublant. Je noirais bien, c'est pour 10 ans. Mais j'en prendrai pour 110 ans au moins.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 De tout est mon Je retourne chez ma maman Oh, wow. Moi, chez ma maman maman. even aan de echte kenner vragen is dit uit de jaren 70 Albert Jan? <totstuker> Uiterlijk. Uiterlijk <totstuker> zo. Oh jezus, zo, zo oud, zo oud. <totstuker> <uit. totstuker> hoor je bij CFM op de zondagmiddag. En daarvoor die heerlijke plaat van Julian Clark en Ellen. Ja, het is 6 minuten voor half vier. Dat betekent rust bij de twee wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn in de eredivisie. divisie. We gaan er eens even naar kijken, Albert Jan. Allereerst uh, Feyenoord thuis tegen AZ 2 tegen 0. En dan uh, Roda JC tegen FC Groningen. Niet zo leuk voor jou, want het staat 1-0 op dit moment. Maar uh, FC Groningen uit is altijd lastig. Zeker in de laatste kwartier. Ja, echt waar. Hè? Dan ja, gaat het gebeuren. Dan gaat het gebeuren. En dan hebben we natuurlijk om kwart voor vijf de klapper van de dag. Ajax ontvangt thuis in de arena FC Twente. Ja, welkom bij CFM en weer live meekijken in de studio, dat kan hè. Ga even naar www.zfm-live.nl Kijk je mee in de studio aan de tolweg 10A. Gaan we een hit van dit moment draaien. Hij is lekker, hij is geweldig. Hier is Kevin James en Nervers. I promise that I'll hold you when it's cold out When lose our winter coats in the spring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 Terug te vinden in onze heike hitlijst Die je elke uh, vrijdagmiddag hoort tussen 3 en 5. De Euro Breakdown met Maurice Wilder. Dit was Kevin James en Nervous. Ja, nog even de felicitaties aan onze weerman trouwens: Lex van der Hoorn. Hij is vandaag jarig. En wat heeft hij mooi weer uitgekozen, hè? <laughs> hij, Voor zijn vier jaar. Ik hoop gewoon tot de zon gaat schrijven. Ja, heel goed, Lex. Gefeliciteerd. Van harte. I found it And Now when the rain Falls upon my head I don't think of you How much ...van Jamiroquai, hoorde hoort Cloud9. Het is 1 over 4, we gaan hem doen, de evenementagenda... ...want kunnen we de komende dagen nog uh, leuke dingen gaan doen, Albert-Jan? Nou in ieder geval, <tossimus> nog tot 19 maart bent u van harte welkom... ...tijdens de expositie van Mondriaan tot Dutch Design in het Zandvoortsmuseum. Museum. Teg gelegenheid van het landelijk themajaar... ...heeft het Zandvoortsmuseum Museum een tentoonstelling ingericht... ...van Mondriaan tot Dutch Design. In 2017 is het namelijk precies 100 jaar geleden... ...dat de kunstbeweging De Stijl werd opgericht... De entree is 3 euro, de locatie Zandvoortsmuseum, Zwaa de nummer 1. Meer informatie over de dit, deze expositie en over alle andere activiteiten kunt u uiteraard terugvinden op de website www.zandvoortsmuseum.nl. Www dan vanmiddag vanaf 4 uur bent u van harte welkom in Rabbel en dan hebben we het over het kerkplein nummer 7. Want vanmiddag is er Rabbel, de Amsterdamse meezingmiddag. Vele Amsterdamse nummers zullen de revue passeren. Vanaf 4 uur, locatie Rabbelkerkplein nummer 7, Amsterdamse meezingmiddag. En dat is natuurlijk heerlijk, met de openslaande deuren en het terras erbij. Dus uh, dat wordt uh, swingen geblazen op Amsterdamse deunen, zoals er zijn. Geef mij maar Amsterdam, Pikketanissie en vele, vele anderen. Gaan we naar 18 maart, dan hebben we het over de, de, de folklorevereniging, de Wurf... Die al sinds 1948 bestaat. De folklorevereniging De Wurf gaat weer een toneelstuk opvoeren. En de uitvoering is op zaterdag 18 maart aanstaande in Theater De Krocht. Aan de Grote Krocht 41 in Zandvoort. Het begint allemaal om 8 uur met een met, met, uh, gezellig bal na. Dit jaar spelen ze Ons dorp leeft mee. Geschreven door mevrouw Jongsmaas-Schuiten. Een toneelspel in vijf bedrijven. Kaarten aan 9 euro zijn verkrijgbaar bij de familie Veldwisch dan wel bij mevrouw Holland-Constantijn-Huygenstraat 15. En indien voorradig ook nog aan de zaal. 18 maart, folklorevereniging De Wurf in, live in Theater De Krocht... met het stuk Ons Dorp leeft mee. <coughs> ook op 18 maart om 8 uur is het de tijd voor De Babbelwagen... een historische digitale fotovoorstelling van Zandvoort aan Zee... op een groot scherm met dit keer Zandvoort Quiz en Rondje Dorp... Commentaar: Ton Drommel en techniek en bewerking: Bart van Beek. Het begint allemaal om 8 uur. De entree is 5 euro. En het is Hotel Faber aan de Kostverlorenstraat, straat nummertje 15. Al hier. En dat is dus op 18 maart vanaf 8 uur de babbelwagen in Hotel Faber. Dan op 19 maart gaan we met z'n allen weer naar het circuitpark Zandvoort. Want dan is het tijd voor de Automax Street Power. Ook in 2017 is de Automax Street Power weer terug op het circuitpark Zandvoort. De datum 19 maart. Het wordt weer genieten met Toyo Tires Time Attack, street legal drag races op de 402 meter, drift shows en volle paddock shows. Dat allemaal op 19 maart op het circuitpark Zandvoort. Meer informatie over deze street power dag en over alle andere activiteiten en die zijn er nogal wat dit jaar in 2017 van het circuitpark Zandvoort. kunt u uiteraard terugvinden op hun website www www.cpz.nl Dan last but not least op 19 maart is het ook weer tijd voor de klassiek liefhebbers van Zandvoort. Want dan is het weer in de serie van de Classic Concerts tijd voor Lipstick Percussion Duo. Het Lipstick Percussion Duo met Laura Trompetter en Maria Mart P verzorgende die dag op 19 maart het concert vanaf 3 uur. Dat, de entree is 5 euro, euro de locatie traditioneel protestantskerk Poststraat 1. Meer informatie over dit concert en over alle andere concerten in de serie van Classic Concerts... kunt u natuurlijk terugvinden op de website www.kerksandvoort.nl www Tot zover! Zo, dat is weer wat, Albert uh, Jan, dus... Genoeg te doen de komende dagen hier in Zandvoorts. En wil je de evenementen nalezen? Ook dat kan je doen op de eigen app van CFM. De ZFM Zandvoort app. Dus download hem nu. To the road while you're traveling with me De man Lex van Nooren is vandaag jarig en ik weet dat hij Crowd House fan is. Dus bij deze voor Lex gedraaid, don't dream, it's over. radio in het Dit is de FM Zandvoort. de zaterdagavond ja. Dan draai ik deze speciaal voor jou. Oh, what a night. De single van Frankie Valli en de Four Seasons. Ja, we gaan even schaatsen. Het zonnetje schijnt, dus uh, we pakken de schaatsen, Albert-Jan. heeft in Stavanger... naar de wereldbeker op de 1000 meter... ook die op de 1500 meter voor zich opgeëist. De wereldkampioen op beide afstanden... pakte goud bij de wereldbekerfinale in... Zormarka Arena... waar Patrick Roest zilver veroverde en de Noors uh, Patterson... Uh, werd de, uh, tweevoudig wereldkampioen. Juskov, die vorig jaar wereldbekerwinnaar werd, werd vierde. Nuis greep in dit wereldbekerseizoen eerder zilver in Nagano... Wanneer hij, waarna hij in Herenveen en Berlijn goud veroverde. In Harbin uh, reed hij bij de Zensuz-opening de tweede tijd... maar dat deed hij in de B-groep en dus leverde hem dat slechts virtueel een medaille op. Maar een sterk slot uh, uh, van het schaatsseizoen voor Kjeld Nuis. Oké, okay, nou, dat is goed nieuws in ieder geval uh, voor uh, Kjeld. Die is lekker bezig daar. Ja, straks uh, over een tweetal platen gaan we weer uh, kijken naar uh, de Eredivisie. Want de rust zit er weer op hè, voor de twee wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. Dus houd de radio ook daarvoor op je enige echt eigen lokale radio, CFM. Met z'n Nick Kershaw en I uh, want let the sun go down on me. Even lekker meeswingen he. op de zonnige zondagmiddag bij CFM. deden we met uh, deze van uh, Dua Lipa en Be The One. Ja, inderdaad, de tweede helften van de wedstrijden... die vanmiddag om half drie gestart zijn in de Eredivisie... zijn uh, inmiddels gaande. En dan hebben we het over uh, Feyenoord tegen AZ. Nou, Feyenoord blijft al koploper hoor, voorlopig. Ja. 3-0 op dit moment. En uh, dan hebben we nog uh, de tweede wedstrijd die om half drie is begonnen. Roda JC thuis tegen niemand minder dan FC Groningen stand, 2-0. Nee, oh, ja. nee dat gaat ook niet goed he, met Groningen. Goed. Nee, Groningen is dus een beetje van slag af. En dan om uh, kwart voor vijf hebben we de wedstrijd van de dag Ajax tegen FC Twente. Ja, en dan uh, iets heel anders. De Maxus Tapper Racing Days ze komen er weer aan. Ja, we zeiden het al tijdens dus de evenementenagenda. Er is weer een overvol programma op het circuitpark Zandvoort...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 Kaarten kunnen, we, zoals gezegd, worden besteld via www.circuit-zandvoort.nl www.circuit-zandvoort.nl ook is hier een overzicht te vinden van alle beschikbare kaarten als fip arrangementen Net als vorig jaar zijn er gratis duinkaarten te verkrijgen via Jumbo Supermarkten. Meer informatie over deze actie volgt op een later moment. En we gaan we weer terug naar het uh, voetbal, want er is uh, weer gescoord door AZ. Het staat op dit moment 3 uh, uh, tegen 1 de wedstrijd uh, Feyenoord tegen AZ. En Groningen 3 tegen 0 uh, op dit moment, hè? Tegen Rode Zee. Dat gaat helemaal niet lekker, hè? Gaat lekker hard? Nee, niet echt. Het is behoorlijk warm in de studio aan de tolweg, Tina. Maar ook buiten, hè? Geniet wel lekker van het mooie weer. Hier is wat in, eer. Van uh, Nelly, jawel. Dat was hem alweer, het ene laatste plaatje. Nu de twee van Zandvoort op zondag. Even voor Robert-Jan. We hebben weer uh, nieuwe dieren van de wijk. Maar daar krijg je zometeen wel even een berichtje van op je CFM app. Oké. Okay.